met Het NOS-jaar. Het Okinië heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar het treinongeluk van gisteren. Ook wordt bekeken of de vervoerder Willens en Wetens heeft bezuinigd op het onderhoud van de treinen. Gisteren reed een trein met 20 km per uur tegen een stootblok in de hoofdstad Buenos Aires. Er vielen 50 doden en honderden gewonden. President Kirchner heeft twee dagen van nationale rouw afgekondigd.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 Volgens de vader, prins Daniel, maken moeder en dochter het goed. Het meisje is het eerste kind van het paar en is de tweede in lijn voor de troonsopvolging. Ze weegt 7 pond en is 51 centimeter lang. De naam van het Zweedse prinsesje wordt volgende week bekendgemaakt. Het weer, eerst mogelijk nog wat regen, verder bewolkt, maar droog. In de middag hier en daar wat zon, het wordt dan zo'n 11 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS -journaal. Dit is Wijnland Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Er staan 23 files bij elkaar 70 kilometer. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 6 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knalpunt Koenplein 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knalpunt Raasdorp 6. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Nou, goedemorgen, Zandvoort in Hotel Hoogland. Goedemorgen, Zandvoort, welkom. Het, is, uh, het weer is uh, nou, zwaar bewolkt. Het is niet heel erg koud, dus uh, nou, misschien een tijd voor leuke acties. Nou, naast mij zit Henny van der Leden. Henny, dat is een uh, primeur. Je hebt al een paar uh, keer een blokje gedaan, maar je hebt nu... we gaan nu de hele uitzending doen. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, leuk. Ik uh, verheug me hierop. Ja, heb je er zin in? Uh, ja, uiteraard. Ja. Leuk. Ja. Nou, mijn naam is uh, Richard Buisnek en de techniek uh, die doet uh, Pascal van, uh, van der Beek. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. De koffie door Gert van Kuik, de voorzitter van de ondernemersvereniging. En uh, ja, we gaan naar de onderwerpen. Hennie, wat ja. krijgen we zoal? Uh, we beginnen met uh, uh, het genootschap Oud-Zandvoort. Aangeschoven is inmiddels uh, de waarnemend voorzitter, Ankie Joustra. En zij gaat iets vertellen over de komende genootschapsavond van 24 februari. Die weer, zoals van ouds natuurlijk, heel leuk uh, belooft te worden. Ja, en dan gaan we om uh, vijf en half elf gaan we naar Nora Koppert. En wie is dat? Dat is uh, iemand die... ...regelt bij de provincie de natuurbrug de natuurbrug Zandpoort, maar dan de amfibieschermen daarvoor. En dat is om bepaalde beesten te laten voorkomen dat ze niet bij die verbouwingswerkzaamheden gaan oversteken. En daarna hebben we Albert-Jan Vos en die gaat sorry, iets vertellen over de DJ-cursus van de Kids Adventure Week... ...waar een heel leuk programma zit en die gaat daar iets over vertellen... Nou, dan gaan we naar het tweede uur, dat is uh, tien over elf. Toen komt de burgemeester, ja, ja, meneer Meijer, die uh, komt vertellen over onder andere de nieuwjaarsreceptie, hoe dat uh, gegaan is. En daarna uh, Rob Dolderman, met uh, kindercarnaval in de krocht, komt hij iets over vertellen. Ja, nou, dat was het onderwerp, we hebben een interessant ja. uh, programma. Het wordt en, heel uh, leuk. Uh, ja, we, nou, we hebben er zin in. We gaan uh, lekker naar muziek. En het is de Selector met On My Radio. Oh, oh, oh, oh, Ja, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Um, we gaan nu uh, naar het onderwerp Ankie Jaustra En met genootschap, avond oud Zandvoort. Ja, het onderwerp is natuurlijk niet Ankie Jaustra, Maar Ankie komt dat uh, vertellen. De, nou, bekende Ankie Joustra, die vele activiteiten doet hier, uh, hier in, uh, in Zandvoort. En um, ja, Ankie, wat, uh, wat gaan we de komende avond krijgen? Nou, ja, allereerst uh, Richard uh, bedankt uh, voor de uitnodiging. Ik ben altijd heel blij als ik hier iets uh, weer kan komen vertellen. En uh, Henny, uh, leuk uh, tegenover jou te zitten. Ja. Uh, uh, Henny is uh, ook uh, de waarnemend secretaris. Ik de waarnemend voorzitter van het genootschap. Wij nemen maar waar. Hè. Ja, maar achter Jullie ja, zijn waarschijnlijk waar. het actiefste, of niet? <laughs> nou, nee hoor, dat is niet zo. Nee, gelukkig zitten er uh, de, de echte mensen. Hè, die, ik bedoel, wij zijn de uitvoerenden. Maar die uh, kennis van zaken hebben. Uh, zoals Ari Koper en uh, de. de uh, hoe heet het? Uh, Martin, die de kort draaien, die de films maakt. Nou, ja. daar kom ik straks op. Goed, uh, Richard, uh, 24 uh, februari, dat is aanstaande vrijdag, hebben we weer een genootschapsavond. Die houden we twee keer per jaar in de krocht, uh, aan de krocht, naast de Rooms-Katholieke Kerk, dat gebouw. Uh, het is in principe toegankelijk uh, alleen voor leden, maar iemand die een uh, introducee wil meenemen, zegt nou, kom nou eens kijken hoe het naartoe gaat is natuurlijk van harte welkom. Het onderwerp is de geschiedenis van het zwarte veld en haar omgeving. Oh, dat is wel interessant. En om te denken aan het, en ik zeg het altijd fout, dus ik zal het nu goed zeggen: het LDC. Het louis david carré nou, wat is daar in de loop van de geschiedenis, uh, van de ons bekende geschiedenis gebeurd? Hoe heeft zich dat uh, ontwikkeld? En uh, nou ja, wat staat er nu? Hè? Uh, nou, het Zwarte Veld, uh, dat is een begrip in, uh, in het Zandvoortse ik kan me nog herinneren dat uh, op het Zwarte Veld de kermen stond nou, het Zwarte Veld uh, is dus nu nog een klein stukje over, dat is dat parkeerterreintje uh, wat er uh, is waar de markt uh, op staat maar Ger heeft dus, uh, die is degene die de presentatie houdt, Ger Sensen dat is onze oud-voorzitter mijn voorganger hè? Uh, die uh, heeft die lezing gehouden in het LDC voor de bewoners daar, om ja, ze Kennis te laten maken met, van ja, je woont hier nu, maar wat was hier vroeger? Onder andere de scholen die daar stonden, maar ook een begraafplaats die daar geweest is. en Nou ja, of uh, uh, Die heel mensen waren interessant. Ja, hè? heel ja. interessant. Die mensen waren zeer geïnteresseerd. En uh, toen hebben we gevraagd aan Germ, dat het natuurlijk maar een beperkt en select publiek was, of, uh, of hij dat ook voor het hele genootschap uh, wilde houden. Nou, dat wilde hij graag doen. Uh, op die uh, middag had ook Lena de Jong een uh, lezing over de ontwikkeling van de begraafplaats, onder andere die in dat gebied heeft gelegen. En uh, daar zal hij ook uh, ja, beelden van... Uh, Gebruiken, zodat de lezing toch anders weer is en uitgebreider is dan, dan in het LEC. Maar het onderwerp, ja, ik heb die lezing toen gezien en die plaatjes, er waren dingen bij. Ik dacht dat ik, ik toch dacht al dat ik alles veel... Nou, niet alles, zeker niet. Anders, maar een heleboel waar dat er echt maar ook uh, ja, over, over de rollen van de bomschuiten en. Ankie, dit wordt natuurlijk een open uitnodiging voor alle zandvoerders, om dat eens even te gaan bekijken hoeveel ja. ze wisten natuurlijk. Nou, zeker weten, ja. Ja, ja, zeker weten. En zou je nog iets meer kunnen vertellen over de rest van de avond? Want er ja. is natuurlijk zoals altijd weer een verloting met ja, reizen. Ja, zeker weten. Uh, nou, uh, de avond loopt als volgt. Uh, nou ja, ik, ik mag dan het openingswoord doen. Daarna is de lezing van Ger. Als de mensen binnenkomen, laat ik daar even mee beginnen, dan krijgen ze allemaal een muntje, dat muntje is gemaakt ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum en uh, daar staat dan ook het logo van het genootschap op en met dat muntje kunnen ze dus een gratis kopje thee of koffie uh, verkrijgen, maar ze nog... kunnen het ook uh, natuurlijk in hun zak steken en bewaren uh, tenzij ze dat al een paar keer hebben. Goed, uh, dan zitten uh, daar onze onvolprezen penningmeester uh, Matthee dan, die alvast de loodjes verkrijgt er liggen ook wat uh, boeken en platen en, en uh, gergids uh, van uh, ja, Oud-Zandvoort. Wat de mensen dus al kunnen bekijken en kopen. En uh, na de lezing is er pauze. En uh, in de pauze kan je dus je muntje gebruiken als je voor de pauze geen tijd had. En dan uh, vindt eerst die loterij plaats. En we hebben uh, leuke prijzen. Uh, denk ik. En, uh... Gaat dat nog een verrassing worden? Welke prijzen? Of... Ja, natuurlijk. Okay, dat natuurlijk, gaat een verrassing natuurlijk, worden. Natuurlijk, natuurlijk. <laughs> uh, uh... Nou ja, er zijn natuurlijk bekende prijzen, maar we hebben ook weer onbekende prijzen. Want we moeten natuurlijk een beetje wisselen en met de tijd meegaan. Ja. Ja, ik heb... ja, en tot slot hebben we dan uh, de film van Cor Draaier. En dat wordt al de 16e editie. Dus ik heb al tegen Cor gezegd, nou jongen, we kunnen zo langzamerhand weer bij één beginnen. Want dat is dan van acht jaar geleden. Nou, ik kan me daar helemaal niks meer van herinneren. Maar Cor is onvermoeibaar. Ja, en uit ervaring weet ik dat dit uh, heel erg leuk ontvangen wordt door de zandwoorders. Ja. Er is echt een O en een A en ja. kijk daar is en wat leuk. En ja. Een ja. heel leuk gedeelte. Ja, zeker. Ja, ik weet het wel, het antwoord. Maar ik denk toch dat het voor een aantal mensen wel leuk is om te horen. Waarom heet het eigenlijk het Zwarte Veld? Ik zou het niet weten. Misschien kun je naar de lezing, is, uh, uh, Richard. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, ik weet het natuurlijk wel. Maar uh, ik zeg dat ik het niet weet. Want dat is nou juist uh, de clue uh, van de lezing van... Oké, okay, uh, houden we dat uh, nog even, even spannend. Ja, dat, uh, kijk, uh, Ger is iemand die, als hij een lezing geeft... dan duikt hij er niet voor 100, maar voor 300 procent in... Dan, dan heeft hij alles uh, op een rijtje en gedaan. Dat is echt genieten. Dus ik kan niet anders zeggen dan luisteraars. Kom op 24 februari naar die genootschapsavond. Want u krijgt weer een fantastisch programma voorgeschoten. En een gratis kopje koffie of thee. Hè? En zijn er nog toegangkosten uh, nee, aan uh, verbonden? Nee, nee, de, dus... de toegang is gratis. Voor uh, iedereen. En uh, als mensen nog geen lid zijn. Voor uh, 12... Ik heb het net opgezocht. 12,50 per uh, persoon als u in Zandvoort woont. En 17,45 als u buiten Zandvoort en in Europa woont. Dan, uh, en buiten Europa, maar die mensen zullen er niet zijn. Dan kunt u ter plekke lid worden. Dus uh, hm. gratis toegang in principe voor iedereen. Ja, mooi. Nou, klinkt goed. Uh, Reserveren verplicht of uh, nee, is dat niet nee, nodig? Nee, Prima. we hebben dus een uh, tweede beamer uh, in de foyer. Dus mocht het zo zijn dat de zaal vol zit, want dat was in het verleden wel eens het geval, dat we mensen hebben moeten wegsturen, moppen, mopper. Nou, om dat te voorkomen hebben we dus in uh, een scherm en uh, dus via een... Ja, techniek is mijn ding niet, dus uh, kunnen ook de mensen in de, in de foyer zitten en uh, kijken, dus okay. er is ruimte genoeg. Nou prima, leuk. klinkt heel goed. Ga jij ook, ja. uh, Henny? Ja, ja, uiteraard. Ja, ik ja. geloof dat ik daar weer een taak heb. <laughs> okay, ik begrijp cool. dat jij ook gaat. <laughs> en als je geen lid bent, mag je als introduceren en dan verlaat je het tand uh, als lid. Ja, wie <laughs> dat weet. Dat wordt vast <laughs> heel leuk. Ja, <laughs> zo is het. Okay. Hey, we gaan nog even naar het programma Oud Zandvoort, want dat gaat om 12 uur uh, van start, hier uh, live in de radio. Ja, uh, kun je dan nog even vertellen wat uh, ja. we daar gaan uh, krijgen? Ja. De, uh, uh, vandaag wordt uh, uh, voor de tweede keer, dat is een unicum, het Franse uh, geïnterviewd over Paviljoen Zuid. En Pieter is de Pieter Jouwstra is de interviewer. Maar dat komt omdat hij een van de allereerste geïnterviewden was. We zijn gestart in maart vorig jaar met dit programma. En eh, dat de geluidskwaliteit zo slecht was dat het eh, ja, heel beroerd ontvangen is. Van ieder programma wordt ook een, uh, een DVD gemaakt. En, uh, dat een, en het programma is ook terug te horen via CFM. Dus het, dat kon allemaal niet. Dus nou, dat was het. Erg teleurgesteld over en wij uiteraard ook. Dus Pieter zegt, jongen, jij krijgt een herkansing. Ja. Dus dit is uh, nou ja, uniek in uh, het geschiedenis van ons uh, programma. Hey, ik zeg ons, omdat uh, nou ja, goed, uh, Jan Kol en Arie Koper en Jaap Koper en Pieter en ik dat uh, programma maken en draaien. En volgende week uh, mag ik weer aan de bak. Want dan komt Kees Leek. En dat vind ik erg leuk. Kees Leek was van de VG in, op de hoek van de Helmenstraat en de Kosterstraat. Nou, uh, toen Pieter en ik trouwden, zijn we in 1966 in de Helmenstraat begonnen. Uh, met heel veel plezier vijf jaar gewoond. We waren dus vaste klant bij Kees Leek. En uh, hij komt vertellen over al die winkels die daar... Uh, he, want dat was al die buurten... Zijn opgericht hè, in Haarlem, in iedere stad, met winkeltjes op de hoek. Nou, ja. dat, uh, daar komt hij dus over vertellen. Dus nou, deze okay. week hebben we Ed Fransen. Prima, nou en, hartstikke leuk. Uh, niet vergeten, allemaal dames en heren, luisteraars, 24 februari ja. naar de genootschapsavond te komen. En ik nou. bedank jullie. En, wat met... is de tijd, avondstijd? Uh, maar, maar, maar, de zaal Quartal gaat om kwart over zeven. Gemaakt heeft en dat zijn advertenties gelinkt aan foto's van zaken oh ja. die er niet meer bestaan. Oké, okay, uh, dat is echt uh, ja. alleen dat al zou uh, de moeite waard zijn. Bewijs ja. van spreken, ja, laat staan de rest dank Nou, ook heel Bedankt, helemaal goed voor het programma verder. Dank je wel, dank. En we gaan uh, om uh, vijf voor half elf verder met Nora Koppert. En het gaat over de plaatsing van de amfibie-schermen. En dat heeft weer betrekking met de Natuurbrug in Zandvoort, die over de Zandvoortslaan gebouwd gaat worden. En ja, het, we hebben het natuurlijk over memories, oud Zandvoort. Dus uh, we gaan er eens even een liedje over horen: Earth and Fire met memories. Welkom terug in uh, Goedemorgen Zandvoort. Nou, dat was natuurlijk niet met Memories, um, maar uh, dit was Rock Your Body van George McRae. En uh, nou, zo'n mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Voor ons zit uh, Nora Koppert en jij bent projectleider van de Natuurbrug. Klopt. En uh, je komt uh, pra praten over de Natuurbrug en je komt ook praten over de amfibieschermen. Ik stel voor dat we even met de natuurbrug beginnen, maar stel je eerst even voor, want mensen kennen je natuurlijk niet. Uh, wie is Nora Koppert? Oké, okay, dank u wel. En dank u wel dat ik hier kan zijn. Mijn naam is Nora Koppert, ik ben werkzaam bij de provincie Noord-Holland, bij uh, de afdeling uh, die de projecten realiseert. Dus dat zijn groenprojecten en infraprojecten. En uh, de natuurbrug is een onderdeel van een samenwerkingsverband uh, van Nationaal Parks zuid Kermeland... Uh, A en, en natuurmonumenten, die zitten als het ware aan de noordkant van uh, de Zandvoortselaan. En uh, Waternet is aan de zuidkant van de Zandvoortselaan. En natuurlijk uh, de gemeente Zandvoort. En die hebben met elkaar al een paar jaar geleden besloten om uh, dat het belangrijk is om een natuurbrug aan te leggen. Een uh, verbinding daarmee te maken tussen twee grote duingebieden. Want er zit natuurlijk een heel druk bevolkt uh, gebied hier in de Randstad. Dan bedoel je mensen of dieren? Voor uh, dieren, voor de natuur, ook voor de planten. Ja. Maar ook een veilige overgang voor, de, voor mensen, dus dat zijn uh, wandelaars, fietsers, ruiters. En wat heel uh, leuk is, de natuurbrug die uh, komt naast de terrein van Nieuw Unicum. En Nieuw Unicum heeft gezegd: nou, wij uh, stellen ook een stukje terrein ter beschikking, zodat we een mooie helling kunnen maken, met de, uh, die veilig is voor rolstoelen okay. om te oh, gebruiken, en dan ja. kunnen ze veilig in de overkant. Ja. ja, die mensen kunnen zo het Zandvoortse uh, gebied in, het Zandvoortse daar, Ja. Daardoor. Ja. Dat is mooi. Maar de, de, de toegang, de brug zelf, is alleen voor dieren. En net had je het over planten. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Nou, het idee is dat je, uh, ja, de natuur is natuurlijk versnipperd. En dat je de natuur versterkt als je groter aaneengesloten gebieden maakt. En uiteindelijk is het de bedoeling dat er uh, 7000 hectare duingebied... ...en echt uniek duingebied, ook in internationaal opzicht... ...en dat is ook de reden dat Europa heeft gezegd van, nou wij subsidiëren... ...wij, wij uh, geven 3 miljoen voor... Voor de uitvoering van de brug. Omdat het als het ware de internationale snelweg is... Uh, ...voor, voor de hele bijzondere planten en dieren. Ja, het is inderdaad een heel uniek gebied... ...midden in de drukke randstaten als ja. het ware. Als je er een plaatje van ziet... Het is het echt een fantastisch mooi gebied ja. middenin? En uh, de brug die past dan, die gaat ook passen in de natuur. Het is aan, de, aan de westkant wordt die uh, wat glooiender en aan de oostkant wat scherper. Zodat je een idee krijgt dat het een duin is zelf. Een duin die als het ware over de Zandvoortselaan heen gaat. Dus vanuit de Zandvoortselaan uh, zie je niet echt een brug, maar je ziet een soort overklappende duin. Zeg maar. Vanuit de Zandvoortselaan zie je wel gewoon een viaduct, maar oh. wel mooi gehaakt. Okay. Maar op het viaduct daar zijn er twee duintjes aangebracht, tussen de ecologische zone waar de mensen dus niet mogen komen hè, wat met rust gelaten moet worden en uh, de recreatieve zone het fietspad zijn duintjes zodat je op uh, de fiets en op het paard ook het gevoel hebt dat je gewoon nog door de duinen hmm, ja, leuk. gaat en nu de handvraag: gaat het fietspad nog door vanuit uh, uh, hoofddorp bedoel ik dan natuurlijk uh, het uh, aansluitend fietspad, uh, dat is een apart project. Het mm -hmm. wordt ook uh, apart onderzocht naar de, wat zijn de mogelijkheden voor de, voor de route van het fietspad. En alle ja, betrokkenen hebben gezegd, er gaat sowieso een, uh, een doorgaande veilige fietspad komen. Ja. En nu kijken ze wat de mogelijkheden zijn. En dat zal 1 ja, maart zal er meer over bekend zijn. En wat is nu de status op het ogenblik? Nou, dat er dat, uh, dat onderzocht wordt uh, naar mm. de, wat, wat daar de mogelijkheden zijn. En mijn project, uh, grenzen, zeg maar. Jij hebben het echt van de brug. Van de brug. Van de brug ja. zelf. En het fietspad uh, over de brug uh, gaat op dit moment nog aansluiten op de, de Zandvoortslaan. Ja, dus nou, het, is het is niet zo dat het natuurlijk. van iets uh, naar niets gaat. Nee. Ja. We hebben ook uh, begrepen inderdaad dat er hele unieke beesten zijn. We hebben net een, uh, van Yvonne gekregen een uh, heel leuk plaatje van een hagedis. En ook het feit dat uh, dat je niet te veel lawaai moet maken en dat soort dingen. Daar wordt natuurlijk ook heel duidelijk naar gekeken. Ja. Naar het soort dieren en uh, wat ze nodig hebben om te overleven, neem ik aan. Ja, die, die brug die bouw je voor planten en dieren. En dat kan ook zelfs zijn voor een vlindertje die van bloem naar bloem uh, gaat... En dan die barrière van de Zandvoortslaan niet kan nemen. Dus dat is echt absoluut niet alleen damhetten. Maar dat zijn er heel veel soorten van, van klein en groot. En ook voor planten. Dus het is echt het idee. Ook het ondergrondse leven. dat je Die, die twee uh, ecosystemen noem je dat dan. Hè? Habitats. Dus uh, leefwereld ja, met elkaar verbindt. Zodat ook uh, dieren die veel kleiner zijn. Dan langzaam kunnen, uh, zich kunnen verplaatsen van het zuiden naar het noorden. Dus geen dus barrière er heeft, tegenkomen. Ja. Ja. Maar de bouw van de brug. Het brengt natuurlijk een bepaalde overlast mee en omdat je aan de randen van natuurgebieden werkt, uh, moet je daar hele strenge uh, maatregelen voor nemen. Dus vanuit de flora en faunawet krijg je opgelegd dat je bijvoorbeeld, voordat je begint dat je schermen plaatst. Zodat je voorkomt dat uh, dieren van de rode lijst, dat zijn beschermde diersoort, dat die het bouwgebied inkomen, want zitten die eenmaal daar en die zijn aan het, uh, zich aan het voortplanten ja, dan moet je echt wachten tot dat afgelopen is. Oké, okay, dus het is uh, meer nog voor de bouwers uh, deze bescherming, dan voor de dieren zelf eigenlijk. Deze bescherming is uh, alleen tijdens de bouw. Ja, het maar... is ook vooraf, uh, voorafgaand aan de bouw. De vergunningen die moeten nog uh, af definitief worden. Maar kijk, als je nu geen maatregelen neemt, dan kan je bijvoorbeeld in de zomer de bouw gewoon niet mogelijk. Dus Dan dus heb je een probleem. Allemaal... Ja. ja. Dan kan je niet verder. Dus vandaar dat ik het zeg, ja. die schermen zijn vooral voor de bouwers. Die zijn voor de bouwers. En als de brug eenmaal uh, klaar is, dan gaan die schermen weg. Ja. En dan is het gebied juist voor de dieren, dan Hoe zijn ze juist de... welkom. Leuk. Hoe zien de schermen eruit? Kun je dat uh, uh, plaatje ja. even schetsen voor ja. een radio? Ja, nou die zijn niet hoger dan uh, 30 centimeter, dus dat zijn hele lage schermen. Okay. En die zijn glad, zodat uh, de beesten, de zandhagedissen er niet tegenop kan, uh, kan kruipen. En die zitten ook nog een stukje in de grond, zodat ze er ook niet onderdoor kunnen kruipen. En die zijn uh, groen, die passen in de, in de omgeving. 30 centimeter maar. Ik had in mijn gedachten weer iets uh, een stuk hoger. Je nee. dacht dat het er ook niet meer overheen ja? kon? Ja. Nee. Nee, kijk als de bouw eenmaal start. Dan zullen er gewoon hoge bouwhekken om, om het uh, terrein komen. Maar dat ja, is een hele andere, andere zaak. Dit is dit. alleen voor deze kleine beestjes. Dus ja. ook ja. voor de rugstreeppad, dus een, een zwaar beschermde ja. soort. Die zit nu niet. En wij willen ook. Ja, voor de terugkomt. uitvoering van de bouw, in ieder geval. dat die nog even wegblijft. En daarna is die van harte welkom. Ja. Hey, en, de, en de herten, want daar hadden we ook nog. Ik weet niet of je daar iets van weet, maar ik vraag het maar gewoon. Uh, daar hadden we ook nog een discussie over. Het afschotbeleid in de Kennemerduinen is anders dan in de Amsterdam-Swaatlijnduinen. De Kennemerduinen wel afschot, uh, Am Amsterdam-Swaatlijnduinen geen afschot. Uh, dat heeft ook van invloed op de trek van de, van de herten. Uh, of het wel mag of het niet mag. Heb je daar al is daar al wat bekend over? Ja, en dan ga ik weer misschien een beetje flauw zeggen dat is niet mijn project. Nee. He, dat is ook weer een aparte uh, een apart project met een aparte projectleider. Je weet en die zijn, Ja, die, die hebben gewoon een heel, heel beleid en uh, daar nemen ze stappen in. Dus dat probleem, dat, uh, dat is ook gezegd uh, door de politiek, dat probleem, dat moet opgelost zijn voordat uh, de brug uh, geopend Wordt. Dat is de verwachting, dus dat uh, laten we lekker... Uh... En enig idee welke kant op gaat? Uh, nee, dan moet je echt uh, voor de precies... Kijk, wat wij gedaan hebben is... Uh, We hebben allemaal uh, hekken. Uh, dus een toeleidend raster naar de brug. Mm -hmm. En op de brug ook hoge hekken. Dus de damhekken kunnen er absoluut niet afspringen. En ook als het in het noordelijke gedeelte zijn, er zijn ook nog hoge hekken. Dus dit hele gebied is, is uh, zeg maar... het uh, Ja, veilig ja. Uh, ingesloten. Maar in je had net over het probleem moet opgelost zijn voor de bouw. En dat gaat ook wel lukken, denk je. Ja, nou, er wordt gewoon heel hard aan gewerkt Er wordt okay. heel hard aan gewerkt ja. nou, Het is een hekelprobleem Dus uh, het is inderdaad een vraag of het inderdaad gaat lukken Maar laten we hopen dat het lukt ja. ja, er zijn veel ontwikkelingen gaan natuurlijk, gemeente Bloemen daar heeft ermee te maken of het wel of ja. niet die hekken mogen worden geplaatst. Nou, die hebben gelukkig nu ja gezegd, hè. dus die hekken mogen nu geplaatst worden. Maar voordat die hekken geplaatst worden, ben je natuurlijk nog even verder. En dan moet nog bewijzen dat het werkt met die hekken. En als het niet werkt, dan komt er wel eens nog een afschotbeleid. Maar ja, voor mij ben je nog een paar jaar verder. Ja. Kunnen nog de zwaarschriften ja, komen ja. Ja. enzovoort. Ik, uh, ik moet het zien, maar we, we zijn, vinden het heel spannend, dus we gaan het uh, volgen. Nou, ik, ik vond het heel interessant de, wat je vertelde. Het was heel erg helder over de, wat nu zo'n uh, scherm is. Want dat, van die fantasie had ik inderdaad ook. En bij ja. een scherm denk je toch aan iets wat... toch iets heel hoog ...waar je nog ja. net niet overheen kan een kijken. Een soort geluidsschermhoogte of zo. Ja, precies. Ja. <lacht> dus het is inderdaad voor een haag, is een heel groot scherm. Maar voor mensen is het iets wat we bijna niet, uh, niet zien. Niet zien, En ook ja. niet opvalt. Nou, heel erg bedankt. Oké. Okay. Heel erg succes met de uh, ja. uh, natuurbrug. En, uh, wil je nog iets uh, toevoegen? Nou ja, ik kan nog iets toevoegen. Dat, uh, de vergunningen die, die zullen naar verwachting uh, half uh, april. Uh, hè, zal de uh, BMW uh, de vergunning afgeven. Als alles goed gaat. En uh, de bedoeling is dan uh, dat we rond, uh, rond de zomer gaan starten. Met de en, schermen en, uh, ja. ja, Nee, Mooi. met uh, over de uitvoering. En er is misschien nog één leuk punt om, uh, om te noemen. Er wordt heel veel zand verwerkt. Hè, want we creëren als het ware tussen die twee viaducten: één over de Zandvoortslaan en één over de, de uh, oude trambaan. Een soort duin. Mm -hmm. En uh, dat zand is allemaal afkomstig... Dus, uh, uit het gebied zelf. En dat is weer afkomstig uit andere projecten. Dus een deel van de kosten... Ja, die hebben we niet, omdat onze partners zeggen... nou, wij brengen gewoon het zand hier. Ja, heel en economisch. we maken met werk met werk. En ik heb dus heel erg goed gekeken van wat zijn precies de kwaliteiten van het zand, wat moet waar liggen, zodat het geheel gewoon echt goed gaat uh, functioneren. En over wat Mooi. voor projecten heb je het dan, waar het zand vandaan komt? Nou, onder andere uh, de Bokkendoorns, uh, Koningshof, dat is uh, van natuurmonumenten, he, dat ligt er direct uh, bij, en uh, Noordwest Natuurkern. En zand van uh, waternet. Uh. Mm, nou, dat is ja, een wat nu ieder verspijt. zand is, uh, is goed, neem ik aan. Ze hebben allemaal weer dus net even ja, verschillende kwaliteiten. Zand. En het luistert ontzettend naar wat je waar neerlegt. Ja, verschillende ja. zanden. Ook ja. dat. Wel een ingewikkeld project, hè? Als je ja. denkt van nou, een bruggetje ja, bouwen. Precies, maar, uh, maar zo nee, is niet. het niet, hè? Nee. nee. Nou, heel erg bedankt ja, voor de informatie. Ja. Leuk dat je hier naartoe wilde komen. Graag gedaan. En uh, ja, heel succes. veel succes. met. Ja, uh, en... dank u wel. Oh, misschien nog één laatste dan, Omdat ik net sprak met de voorzitter van de, van de ondernemersvereniging. Uh, die was een beetje be, uh, bezorgd over de verkeershinder. Maar de verkeershinder zou echt minimaal zijn. Mm. Het wordt gewoon, de Zandvoortslaan blijft gewoon open. er dus zal op enig moment, en dat, dat uh, proberen we gewoon s'nachts te doen, die enorme liggers ingehezen moeten worden. Dus, mm. dus de Zandvoortslaan even oh. afgesloten is wel een calamiteitsroute uh, dan voor, uh, voor het verkeer. Dat is goed om te horen. Ja, ja. en een ander, een klein puntje nog van uh, er is bijvoorbeeld een ecoduct gebouwd, een natuurbrug in Hilversum, ecoduct Krijlo. En de ervaring is uh, dat dat gewoon nieuwe toeristen trekt. want Mensen zijn zo nieuwsgierig en vind vinden het toch wel bijzonder op, om uh, door de natuur bovenop een brug uh, te lopen. Dus dat is misschien voor de ondernemers okay, ook wel een... Ja. Dat is weer een aantrekkingskracht. Ja, en als het beter met die herten gaat, dan gaat het ook beter met ons. Dus dat is ook natuurlijk weer, uh, weer prima. Ja. En natuurlijk niet de rugstreekpad en de Zandhagen, die is vergeten natuurlijk. Dat is ook niet uh, onbelangrijk. Oké, okay, nou heel erg uh, bedankt. Heel veel succes. En uh, wellicht zien we nu nog een keer terug als het. Uh het traject gevorderd is. Oké, okay, graag. Dankjewel. Okay. Ja, dankjewel. Nou, we gaan uh, het volgende onderwerp, om tien over half uh, elf, zo'n beetje, uh, komt Albert-Jan Vos. Uh, dat is onze programmeleider van ZFM. Maar in dit geval komt hij uh, praten over de DJ-cursus die uh, tijdens de Kids Adventure Week uh, gehouden gaat worden. En ik ben heel benieuwd of hij zelf die cursus gaat geven. We gaan nu uh, naar, de, naar de muziek. En dat is Tensity uh, met Donna. bij Goedemorgen Zandvoort nou, we gaan naar een heel uh, ander onderwerp namelijk een uh, DJ cursus bij, uh, bij ZFM dus, uh, um, en Albert-Jan Vos is ze uh, aangeschoven bij ons aan tafel Goedemorgen. Goedemorgen Albert-Jan. Leuk, uh, leuk dat je er bent. Maar we beginnen eigenlijk even met uh, de vraag van, uh, nou, je bent nu hoe lang ben je nu programmeleider van CFM? 1 november ben ik begonnen. Oh, dat is een maand of vier. Even ja. snel. Um, ja, ik ben heel benieuwd uh, Albert-Jan, hoe, uh, hoe bevalt het uh, feit dat je programmeleider bent? Uh, erg druk, zal ik je zeggen. Ik ben, uh, ben er erg druk mee. Uh, er komen zoveel dingen uh, op je af, uh, zowel als mensen die graag bij de, eventueel bij de radio willen en die wel eens een programma willen presenteren dus daar moet je uh, gesprekken mee voeren stagebegeleiden doe ik op dit moment ook uh, daarnaast, maar dat is de, de, de hoofdmotor eigenlijk is uh, de horizontale programmering, uit het luisteronderzoek wat we vorig jaar uh, hebben gehouden binnen CFM, komt die wens erg naar voren en dat betekent uh, in de praktijk uh, dat is, dus weekends is het wel uh, geregeld, vol, maar door de week hebben we heel veel herhalingen. Nou, we hebben in principe een speciaal kanaal voor herhalingen, uitzendingen gemist. Dus je zou in plaats van die herhalingen gewoon live programma's kunnen gaan doen. Uh, nou vind maar eens iemand die elke morgen om 8 uur tot 10 uur een ochtendprogramma wil presenteren. Ja. Dus uh, daar zijn we langzaam maar zeker mee bezig. We beginnen in maart met een, uh, op de woensdagmiddag van 12 tot 2 met een lunchprogramma. Dat is eigenlijk het begin. En eigenlijk zou je het de hele week willen hebben. Maar goed, we beginnen uh, op de woensdag van 12 tot 2 met een lunchprogramma in maart. Wat gaan we nog meer doen? Uh... We zijn met een aantal thema-uitzendingen bezig. Het uh, dus momenteel is een project loopt uh, voor, bij de school in Zandvoort. In het kader van communicatie. Er wordt een, een spreekbeurt gehouden door een uh, collega van ons, Jan Kool. Die begeleidt dat helemaal met als eindopdracht uh, een live programma uh, met de mensen van de school. Dus dat zijn zo, zogenaamde thema-uitzendingen. Leuk. Ook op het klassiek gebied uh, zijn we bezig met uh, format schrijven voor thema-uitzendingen. Ik denk even aan mijn Pasen, Matthew-Persion. Uh, integraal uit te zenden. Dus we zijn bezig om die, die programmering door de weeks, want daar ligt eigenlijk uh, het knelpunt, om dat, dat, dat uit te breiden en daar ben ik dus druk mee bezig. Daarnaast dus de snuffelstage van een college uit Haarlem, die jongen die begeleid ik. Daarnaast wat, wat, wat is een college uit Haarlem? Wat... Uh, ja, ik ken hem een, een college, kan dat? Ja wat, wat, mijn hoofd. ja, wat is de doelstelling van die nou, snuffelstage? Dat is een snuffelstage. Die moet in principe 30 uur uh, moet dan zo'n leerling uh, stage lopen uh, bij of een zorginstelling of wat dan ook. Nou, bij deze jongen die loopt, doet het dan bij ons. Die heb ik een, een soort opdracht meegegeven van: nou, luister naar de programma's, geef me feedback ten aanzien van de kwaliteit van de uitzendingen, wat mis je eraan? Uh, waarom slits je weer naar een ander programma? Mm. Dus die maken daar een soort ...opstel over. Met de aandacht en, vooral op zaterdagmiddag van 2 tot 5? Of? <laughs> uh, ook, ook Nee, je luistert ...naar alle programma's, ja, alle live programma's, Goed. ook naar de non-stop. En die geeft daar zijn een commentaar. En, uh, want als, als je in die klas vraagt: van, heb je wel eens van CFM gehoord? Nee, niemand heeft is van heilig. CFM gehoord. Dus dat is dan uh, voor mij weer een uh, eye-opener van waarom weet de jeugd niet dat CFM bestaat. Mm -hmm. dus, en zo, zo leer ik van hem en hij weer van mij. Maar dat is dan logisch, omdat hij niet in Zandvoort woont? Ja. Uh, hij woont wel in Zandvoort. Ah, hij woont, in Zandvoort. Hij woont, hij woont okay. in Zandvoort. Maar vragen jullie ook welke radiozenders ze dan wel kennen? Ja. Zodat je een beetje een vergelijking ja, hebt? Moet je daar ja, zijn ja, ook moet je mee bezig. te concurreren? Maar het, je weet het, het is het zepgedrag. gedrag Ik bedoel, uh, ja. die, die, die, uh, ze luisteren op een gegeven moment. En als, als, als de interesse wegvalt, dan switchen ze naar een andere zender. Uh, hmm. Radio 3 is natuurlijk uh, heel ja. populair bij de jeugd. Uh, radio 1 heeft ook zijn eigen uh, eigen karakter. En wij proberen binnen de CFM juist alles te behappen. Ja, precies. En uh, dat is wel heel divers. En uh, daardoor... Maar goed, hij schrijft dat allemaal op. Hij geeft zijn commentaar erop. Een soort swot analyse met een duur woord. En uh, daar kan ik dan weer mee verder. Van uh, naar de programmamakers toe. Van, moet je luisteren. Uh, dit zijn dingen die iemand opgevallen is. Dus daar ben ik erg benieuwd naar, naar die resultaten van dat onderzoek. Daarnaast heb ik vrijdag een gesprek gehad met um, hoog, iemand van de hogeschool Amsterdam. En die wil weer een, een afstudeeropdracht bij CFM gaan doen. Ze, ze heeft al meerdere gesprekken. Maar ik heb gezegd, kies dan nou maar mooi voor CFM. Want daar hebben wij ook weer baat bij. Het is hetzelfde idee als het luisteronderzoek vorig jaar. Alleen, zij gaat kijken naar wat voor soort programma's mensen luisteren. Kijk, Goedemorgen Zandvoorde, het best beluisterde programma van, van CFM. Heeft een bepaalde doelgroep. Nou, zij heeft zaterdagmiddag een bepaalde doelgroep. Zondagavond heeft een bepaalde doelgroep. En zij gaat inventariseren waar eventueel nog meer behoefte aan zou zijn. Hmm. Ik noem maar een, ja, dat, raad, een, dat is een goede vraag. Het wekelijks ja. gesprek met de burgemeester. Dat hebben ja. op de vrijdagmiddag. Word, ja. Ja, net maar, zoals de minister-president. Ja, zoiets. Yes. En dat soort programma's uh, dat komt dan daar weer uit. Dus ik hoop dat ze voor ons kiest. Want daar kunnen wij dan ook weer mee verder als CFM. Ja. Het is nog niet zeker dus. Nee, het is nog niet zeker. Want het is ook in gesprek met andere lokale radio's. Ja. Ik zeg, nou doe de dus zandvoort nou maar. Want de zomer komt er aan en dat is leuk. En dan, <laughs> ja. Maar goed. Maar uh, aan het verleiden. Ja, dus, uh, <laughs> aan mijn enthousiasme lag het niet. is <laughs> <Ja, dat laughs> mooi alles kiest. Met, hè, en een, bijna een brug en ja. ja. <laughs> nee. Dus, en daarnaast natuurlijk ook allemaal uh, verzoeken van mensen die wel uh, een keer iets willen presenteren, maar voor mij zijn drie woorden heel erg belangrijk: dus continuïteit, betrokkenheid en kwaliteit. Kijk, een, een keer een programma presenteren, ja. ja dat wil iedereen wel, maar als ik zeg dat je dat elke week moet gaan doen, hoog ja, hoog, ho, dat ja. is dan ook weer niet de bedoeling. Dus je moet uh, goed gemotiveerde mensen zien mm. te vinden. Nou, daar zijn we druk mee bezig. Ja, en hoe, hoe, hoe vind je het? Ja, misschien raar een vraag. Uh, ik probeer even achter te komen hoe leuk je het vindt, maar ik weet de vraag even niet. Maar ja. hoe, hoe, hoe, hoe vind je het nu ah, het is, het is, om dit te doen? Het is enorm divers. Hmm. Ik bedoel, uh, het is van, van personeelszaken tot. Uh, maar je moet de kern niet uit het oog verliezen. En dat is die horizontale programmering. Dus als, ik, als mensen al een programma willen doen door de week, dan zeg ik prima. Komt dan? Vijf keer? Dan kom ik weer terug op, op die drie, drie kernwoorden. Hmm. Hè, wat, wat ik net al zei. Ik zeg, als mensen daar niet aan kunnen voldoen, dan begin ik er ook niet aan. Want er is een heleboel negatieve energie. Hmm. Maar er dus lopen gelukkig genoeg enthousiaste rond. Met als eerste resultaat dus uh, die dat het lunchprogramma op zaterdag van 12 tot 2. Nou, verder zijn er onderhandelingen gaande om uh, het vrijdagavond. Ah, wacht even op zaterdag. De, wat ga je daar nou met Oud Sand voor doen? Nee, Oudshand blijft gewoon. Is het lunchprogramma op, op zaterdag? Nee, op woensdag. Op, op woensdag. woensdag. Oh, ja, okay. op woensdag. Ja. Voor de rest zijn er onderhandelingen gaande om uh, een vrijdagavondcafé weer nieuw leven in te blazen. Hier in uh, Hoogland? Niet in Hoogland. Dus, uh, maar daar, dat is nog vrij pril stadium. Maar dat moet je meer zo zien als uh, rond de standtafel en, uh, en wie wil mag aanschuiven. Wie, wie wil oh, wil aanschuiven het. en we moeten zeggen uh, spontaan als mensen langskomen, die hebben wat te zeggen. Ja. Misschien kun je de drie mannetjes ook uitnodigen en wel af en toe. Uh, daar zijn ook wel, wel, wel gedachten, <laughs> over, <laughs> zijn ook al gedachten over gegaan. maar Wie weet. Wat Net vastzit. Zoals bij die muppet show, daar zitten die twee oude kinderen ja, op dat flakonnetje. Wandel dat van Stedtler. Dat is een ja, leuk idee, bedoeld. daar is al over gedacht. Maar ik heb het nog niet met de heren erover gehad. En ik begrijp dat je daar heel druk mee bent. Hoe druk? Wat, wat ben je mee uh, uh, in de week? Uh, ik ben, uh, nou niet overdrijvend, drie, vier ochtenden bezig door de week met alles, van alles en nog wat. Ja. In de breedste zin van het woord. Ja, en op vrijdagmiddag nog. Want ben je, ben je vrijdagmiddag heb ik dan een zitting uh, in, in de studio voor uh, pro, programma zaken. Nou, zaterdag mag ik gelukkig mag ik het programma, te programma te nog te presenteren. Dat kan ook nog. <laughs> ja. Dus uh, nou, ja, het, voordeel, het voordeel is dat ik in between two jobs heet dat formeel zit. Ja. Dus ik heb nu al de tijd ervoor. En het is altijd al een, een wens geweest iets met radio te gaan doen. Nou, daar krijg ik nu vol op de gelegenheid toe. Ja. En uh, hoe lang zit je al bij uh, CFM? Nou, daar lopen de meningen over verdeeld. Ik ben in 2002 hier gaan wonen. Ik, ben in, ik denk dat ik in 2004 ben met het jazzprogramma dus als, als lid van het jazzteam op de zondagmorgen ben begonnen. En dat is dan uitgegroeid van nou, een paar jaar jazz gedaan. En toen op een gegeven moment was een vacature als hoofdtechnische zaak. En ik begrijp niets van, van snoertjes en dingetjes. Dus daar heb je de... op gesolliciteerd? <laughs> da daar ben ik voor gevraagd zelfs. <laughs> maar het was een hartstikke leuke tijd om met die jongens, uh, die technische zaken, want dat is toch de, de Achilleshiel ja, van, de, van nou, de radio. dat merken wij ook uh, heel vaak. Ja, klopt. Ja. En uh, als, dat, dat, als dat niet goed zit, dan, uh, dan valt het als een... De toren ja, en in de... dat moet goed communiceren samen. Ja. ja, en dat is een hele leuke tijd geweest. En daardoor heb ik ook veel contact met die jongens. En uh, nog steeds. En nu kom ik dan dus als programma leider, maar dan kom ik dan weer terug. Maar uh, die contacten die zijn er nog en die blijven ook goed. En dan kan je een veel breder scala van dingen ja. behappen. Maar uh, maandag de bestuursvergadering moet het wel even over hebben wat ik nou wel en wat ik nou niet moet doen. Oké, okay, ja prima. <laughs> ja, dat kan... <laughs> dat kan maar helder zijn. Ja. Maar je hebt zelf wel ideeën over wat je wel of niet wil Ja, wel. in het beleidsplan staat ze als, uh, de, van wat, 2010, 2015, dat, uh, dat er een assistentprogramma lijden moet komen. Ja, vind ik helemaal mee, Er zit, zit, zit wel iets in hoor. Ja, absoluut, <lacht> absoluut, helemaal mee. Hé, hey, en uh, jouw programma, dat is natuurlijk voor uh, overhoorstale programmering gebroken. Elke week, van 2 tot 5, op zaterdag, samen met Rob Harms. Ja. Heb jij Goedemorgen, of uh, op zaterdag? Klopt. Uh, hoe lang doe je dat, dan? Uh, ik dat nou al? Ik had het al 2,5 jaar verkering hebben. Oké. Okay. <lacht> Ja, dat, uh, en het leuke is, kijk, dat programma op zondag, uh, uh, Zik, dan weet ik nooit Waar staat Zik. Sand, voor de Kennemerland. Nee, Sand, ja. uh, in Kennemerland. Ja, uh, in Kennemerland. Ik weet het niet. Zandvoort in Zoiets, <laughs> ja. Kijk, dat is, dat is, die is ook van 2 tot 5 op de zondag. Nou, dat was ook een beetje uh, op stervens naar dood, dat programma. Maar we hebben twee enthousiaste jongens gevonden die dat oppakken. En het is een soortgelijk programma als op zaterdag. Ja, prima. Alleen uh, een twintig jaar jonger. Ja. qua bezetting, maar in het kader van de horizontale programmering past dat perfect. En ja. de jongens zijn toevallig dit weekend vrij, want uh, die een is Ajax-fan en die heeft zo'n jaarkaart, dus als Ajax thuis speelt, ja, dan ja. heeft hij vrij. Dus dit weekend mogen Rob en ik 6 uur live uh, radio gaan maken. Maar die Ajax speelt wel vaker thuis. Ja, maar om de week hè, om de ja, week. week. Nou goed, maar okay. je moet zorgen dat die continuïteit erin zit. Ja. En uh, als, de ene keer non-stop inplannen en dan weer een keer uh, nee. Zandvoort en Kenneman. Nee, live is live. Ja, de okay. luisteraars willen dat ook. Ja. Die willen ja. een herkenbaar programma hebben en niet van, uh, oh nou, ze zijn niet, het is nee, onstop. dan haak je af. Dan haak je af, klopt. Ja. Dus dan, uh, Rob en ik die zijn dan uh, stand-by voor als hij als Ajax thuis speelt. En uh, in dit geval mogen we de zondag ook ziek presenteren. Leuk, nou het uh, is sesu een belasting, door. ook Setsu Radio. Ja. Uh, even over de vorige projectleider, uh, hoe gaat het met Lennar? Uh, nou, die is druk met andere dingen. Ja. Ja. Ze is bevallen? Ze is bevallen en uh, die is een fulltime uh, moeder. Gaat ja. dus, uh, dat goed met Lena en de baby? Voor zover ik weet wel. Ja? En, uh, maar goed, daar gaat al haar tijd natuurlijk uh, aan op. En uh, dat is hartstikke leuk. Maar goed, uh, vanaf november mocht ik het dan overnemen. Ik heb even een gewetensvraagje. Uh, we zitten eigenlijk een beetje aan de tijd. Ja. Maar we hebben nog heel veel te bespreken. Vind je wat om na de pauze even door te prima, praten? Prima, geen probleem. Want dan komt er ook de burgemeester. Of blijf je hier nog even zitten? Ik blijf dan doen we het nog. na de burgemeester. Dan ga ik even een kopje koffie doen. Ja, prima. Dan gaan we eerst met de burgemeester na, de, na het nieuws. Ja. En dan... Dan uh, kom ik daar nou nog even terug. Ja, want we hebben nog de kids... Uh, ja. kids de week. De video, en we ja. hebben nog de, jouw, jouw cursus die je gaat geven. Ja, prima. Oké, okay. prima. Dan uh, gaan we even naar het programma van uh, na elf... Nee, wat gaan we krijgen? Uh, nou, zoals gezegd uh, schuift zometeen de burgemeester aan. Wat heel erg leuk is, hij gaat iets vertellen over de uh, gezamenlijke nieuwjaarsreceptie die voor het eerst uh, heeft plaatsgevonden. Heer geweest? Ik ben geweest. En, hoe ja. vond je het? Druk, moet ik zeggen. Ja, het is heel druk, hè? Heel druk. Ja, het ja, van, maar we uh, het heeft een aandachtspuntje. Maar misschien inderdaad, heeft dat, uh, dat ligt een beetje aan mij. Ik vind het uh, wat moeilijk praten met iedereen ja. als het zo druk is. Het is een kwestie van uh, je stem verheffen. Ja, precies. Uh, nou, dan hebben we om uh, Rob Dolneman met kindercarnaval. Die uh, wordt om half twaalf, uh, komt hij. En uh, dat verschuiven we dus even naar achter. Uh, want dan hebben we nog eerst even Albert-Jan, die uh, nog even verder komt praten. Ja. Voor de Met een heel leuk week. programma voor de komende voorjaarsvakantie. Ja. Nou, als ik een kind was, dan zou ik er ook naartoe gaan. Ik, ik zag vind dat zag het kijken super. en toen dacht ik, oh, ja. wat leuk. Ik zou een hele hoop dingen ook wel graag willen. Ja, die, uh, dat doet die Lana toch weer prima, hè? Met, uh, die organiseert dat toch prima zo. Ja, heel Met, uh, erg leuk. Ja, ja, ja er zitten nou, leuke dingen bij. We gaan nu Ontzies lekker, lekker. Naar, het, uh, naar het nieuws. En, uh, ja. nou, ik zie je na het nieuws weer terug. Is goed, tot ja. zo. We gaan nu uh, lekker naar uh, Iedereen even wakker. Uh, Iedereen die nog eens zijn bed ligt en uh, iedereen die een beetje slapig uit zijn ogen kijkt. Hier in de studio of hier in het hotel zitten ook nog wat mensen die uh, dat hebben. We gaan naar uh, Eikentina Turner luisteren naar Nutbush City Limits.